3 uur. Dit is Radio 1. Het mag fixen. Het nieuwe handboek voor psychiatrie, de DSM 5, heeft gevolgen voor heel veel mensen. En het verhaal van een man die ontdekt dat hij als baby is afgestaan door zijn Joodse ouders. Maar nu eerst het NOS-journaal met Dick de Hark. Vier Roemeense zakkenrollers moeten 6 tot 10 weken de cel in. Ze sloeg op koninginnendag toe op de dam in Amsterdam, net toen daar het Wilhelms werd gezongen. De persrechter.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 Het weer nog, vooral in het zuidwesten af en toe regen. In de rest van het land breekt de zon door. Het wordt 13 tot 19 graden. Morgen geregeld zon. Maar in het oosten en zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt dan 15 tot 20 graden. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Jolanda van de Velde. Met een file bij Amsterdam op de A10. De ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Voor de koenten dan staat 3 kilometer. En wij gaan zo verder met Dit is de dag. Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Mag je fixen. Wat als je op 67-jarige leeftijd ontdekt dat je heel iemand anders bent... dan je je hele leven hebt gedacht? Het overkwam Joshua Ossendrijver. Met psychiater Bram Bakker praten we over de nieuwe versie van de DSM... het handboek voor psychiatrie dat veel stof doet opwaaien. Welkom. Allebei. En ook nog bij onze tafel. Weerman John Bernhard en Hans Vuisje van Joods Maatschappelijk Werk. Uw mening horen we graag via Twitter met hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Ja, Joshua Ossendrijf, tot voor kort heette u Klaas Slecht. Echt, het verschil is, het is overduidelijk. Uh, twee jaar geleden deed u een enorme ontdekking. U bent Joods, daar kwam u toen achter. En in de oorlog zijn uw ouders en broertje door de nazi's vermoord. Ja, hoeveel is er veranderd in uw leven Alles. sindsdien u die ontdekking deed? Op zijn kop. Ik heb wel helemaal leven gevoeld dat er iets niet klopt in mijn leven. Ik heb helemaal leven gevoeld, dit zijn niet mijn ouders. En ik heb het, uh, ja, weet je, een, een kind is altijd loyaal met zijn ouders. Je wil ze ook niet kwetsen, je gaat dat niet openlijk vragen. Maar sommigen doen dat wel. Ja, ik heb het niet gedaan. Heeft je wel eens op punt balletjes gestaan. opgeworpen? Ja. Een van die balletjes is bijvoorbeeld de volgende. Mijn moeder droeg altijd dit kettinkje met David's sterretje. Dat is hetzelfde sterretje. En dan zei ik: Ma, waarom draag je dat? Jij bent toch geen Jordin? En dan keek ze aan alsof ze je niet hoorde. Elke keer opnieuw. En volgens mij altijd een raadsel waarom zij een David's sterretje zou dragen. Als ze niet Joods was. En, en, en wat was het echte verhaal? Want het echte je... verhaal is, dat blijkt dan twee jaar geleden... het is meegekomen toen ik direct na de geboorte ben afgestaan. Alleen gewikkeld in de sjaal en dit David Sterretje. Het is meegekomen met mijn biologische moeder. En nu doet u het natuurlijk nooit meer af? Nee, nee. ook niet onder de douche. Nee. Hoe kwam u ernaar nou achter? Waar, waar, be, waar begon dit? Want u nou, zegt, ik voelde mijn, mijn ik, hele leven al... en op een gegeven moment ja. gaat u dus toch iets ondernemen. Heel mijn leven heb ik puzzelstukjes ge, ge, ge, gevonden op mijn weg. Dit is er een geweest. Uh, Het kettingtje dus. Een andere heftige. Toen was ik vijf jaar. Ik ben altijd een slechte slaper geweest. Wij wonen in zo'n typisch arbeidswoning... voor tussenachter. Ik lag in de tussenkamer. De schuifdruk stond op mijn kier. En oom Heijn was er. Dan nou was oom Heijn geen oom van mij... Dat was een collega van mijn vader. Maar het was voor mij iemand waar ik dol op was. hij op mij. En ik vond er een prettig terwijl ik niet kon slapen... om naar die stem te luisteren. Die was zo rustgevend. Maar ineens hoorde ik hem mijn naam noemen. En toen zegt hij... Het is een heel lief ventje, Maar ik ben bang dat jullie hem niet kunnen houden. En toen? Nou, dat hoor ik nog in mijn hoofd. En de volgende ochtend heb ik aan mijn moeder gevraagd... wat bedoelde ome mij?" Toen keek ze me aan, toen zegt ze... Ja, dat weet jij niet, maar om mijn is is bang dat je heel ziek bent... en dat je doodgaat. Geloofde u dat op dat moment? Nee, want ik voelde me totaal niet ziek. En als je maar dat ouder... zei u dus niet? Ja, ik was vijf jaar. Ik dacht alleen van ma, waar heb je het over? Maar als je ouder wordt en je hoort dat, gaat over nadenken... het is een bizar antwoord, ook als het wel waar was geweest. Ja. Dat zeg je niet als moeder zijn. Nee. U bent pas in 2006 uiteindelijk echt gaan zoeken naar uw identiteit. Waarom heeft u dan toch zo lang gewacht? Waar moest ik beginnen? Ik wist geen naam, niks. Want u wist ook niet dat het, bedoel, nu, nu weet u van Joods uh, afkomt... Ja. maar u wist, helemaal, u wist alleen maar, ik hoor hier misschien niet thuis... of ik kom ergens anders vandaan? Of? Ik heb het wel altijd verbonden aan het, aan het Joods zijn. Okay. Dat komt dan door het dagelijks. Door, door de ketting ja. die uw moeder droeg, uw pleegmoeder Maar ja. op een gegeven moment waren mijn schoonouders overleden. En Katrina, mijn vrouw, die wist heel veel van de familie... ook geslachten daarvoor. En die zei van, ik wil het eens op papier hebben. Dat ik het in een soort schema heb. En kan je ook wat verder terug gaan zoeken in de geschiedenis. Heb ik gedaan met een vriendin van mij samen. We zijn teruggekomen tot 1720. En toen had ik ineens een behoefte in mezelf. Ik wil mijn eigen roet weten. <kuggen> ik wil mijn eigen geschiedenis kennen. En toen? Toen ben ik begonnen met de familie van mijn ouders waar ik ben opgegroeid. En toen kwam ik op een gegeven moment in contact met een achternechtje van mij. Ineke. En Ineke had ik wel 45, misschien 50 jaar niet gezien. En die vertelde mij, haar moeder, die leefde nog, 90. Die zei, mijn moeder heeft het vaak over Joden. Maar meer zegt ze niet. Ik ben naar die oude dame toegegaan. En toen heb ik haar dit sterretje laten zien. zei tante Beppie, wat is dit? Toen zei, hij heeft moeder gekregen van een Joodse vriendin van haar. Dan ga je verder vragen. Mijn ouders waren trouwens ondertussen ja, overleden. Ja, die waren hè? overleden. Even voor de duidelijkheid. Ja. Ja. Dan ga je verder vragen, maar verder wil ze niet praten. Dan begint zo over de knariepiet, waar het niet zo goed mee gaat. Het heeft me een half jaar gekost. En elke keer kwam ik een stapje verder. En op een gegeven moment zei ze... Ja, die vriendin van mijn moeder, die Joodse vrouw... die woonde op het Pijnakkerplein in Rotterdam. En die had een zoontje, David. Maar die zijn door de Duitsers meegenomen. Hij stopt weer. En toen ben ik gaan zoeken in het boek Kadish. Wat is dat? Dat is een, uh, een boek uh, van alle omgekomen Rotterdamse joden. Ze staan er allemaal in, met geboortedatum, met uh, de laatste adres. Waar en wanneer ze zijn vermoord. Dat is geen blije tocht. En ook dan sta je hier voor 8000 namen. Dat je denkt, waar moet ik gaan beginnen? Ik heb een stukje meegenomen eruit dan zie je dat ik hier ben gaan aankruisen in de eerste plaats. Iedereen die is vermoord na mijn geboorte. Want als ze voor mijn geboorte zijn vermoord, kunnen ze niet zijn. Toen hielden we over 800 namen. En die 800 namen, daar kwam ik niet meer doorheen. Want je hebt zoveel ellende gezien. Kinderen van, van, van een maand. Je hebt oude, oude van dagen gezien, 90, 95 jaar. Maar ook waarschijnlijk heel veel mensen met een zoontje die David heet. Ik bedoel, ja. dat is vrij lastig zoeken. En toen heeft een vriendin van mij, diezelfde vriendin die geholpen heeft... bij de stamboomen van mijn uh, schoonouders... die heeft gezegd, geef maar aan mij. Jij bent emotioneel helemaal doorheen. Ik ga het overnemen. En die is gaan zoeken naar een gezin dat me één kind zou hebben... en die dan ook nog David heette. Nou, dat is gelukt er is zijn naam uitgekomen... Maar los daarvan, ik bleef gaan naar Tante Beppie. En ik bleef vragen aan haar. Tot ze op een dag mijn hand pakt en zegt: Het moet een geheim blijven, dat hebben we afgesproken. Grappig, vrouw van dik in de negentig. Leef nog in het verleden. Denkt dat het geheim nog moet gelden. En dan noemt ze precies de namen. die Louise had gevonden in Cadiz: Of zijn Drijver en Sanders. Wat gebeurde er toen met u? Ik heb de rest niet meer gehoord wat ze vertelde. Want? Je bent helemaal weg. Je hoort alleen maar stilte en een ruis in je hoofd. Je bent er niet meer. Het klopte dus. En toen kreeg je ook nog een foto. En die heeft u ook bij u? Ja, die is later gekomen. Want dan heb je dus tevoorschijn wie zijn mijn ouders. Maar je bent daarna ook heel benieuwd van. Leeft er nog familie? Nou, het blijkt dat in totaal 78 uh, opa's en oma's, ooms en tantes... neven en nichten uh, zijn omgekomen in Sobibor en Auschwitz. Uh, er is één oom die heeft Auschwitz overleefd... omdat hij gemengd was. Die had acht kinderen. En die acht kinderen, daarvan wist ik langzamerhand hoe die moesten heten. Alleen het probleem is... vier meisjes daarvan... die blijven geen oorstendrijver heten. Die gaan anders heten. Nou, ik heb met heel veel hulp... ook van het Joods monument... van de community... ben ik erachter gekomen dat... Uh, mijn nicht Til nog leefde... in een hoofddorp. En toen ik Til ontmoette... alsof je twee tweelingzus ziet... weer identiek. is geen twijfel. En had zij die foto... Nee. En toen ben ik verder gaan zoeken naar mijn moeders kant, naar de Sanders kant. En daar ontdekte ik een achterneef in Amsterdam. En die had die foto. Dus u kwam daar en hij zei: Ik heb wat foto's. Hij kwam er mee. Ah. Ja. En toen zag u een foto en dan, en dan ben je dus dan heb je 67 weer. en dan zie je een foto van je, van je... vader, je moeder en van David. Nou, net voordat uh, de uitzending begon, zei u al van... ja, dat is niet te beschrijven wat er dan gebeurt. Nee, hè? je kan nog geen kleur geven. Uh, er zit een emotie met zoveel kleuren erin... dat er nog geen woord voor bestaat. Dan kunt u een paar woorden eraan geven? Nou, het, het heeft te maken ook met die achtbaan waarin je terechtkomt. Hè? Je gaat van uh, emotie naar emotie. Je gaat van geluk naar verdriet, uh, naar boosheid... En de boosheid was gericht op? Boosheid gericht op uh, de Duitsers. Ik kan ook helemaal volgen wat uh, Mervauis hier net vertelt. Boosheid gericht op uh, de verraders. Maar ook boosheid naar mijn pleeghouders. Waarom hebben ze altijd gezwegen? Ik begrijp dat dat in mijn jeugd is gebeurd. Maar na mijn puberteit begrijp ik het niet meer. Nooit gepraat. Altijd ontlopen. Want ze zijn overleden toen u hoe oud was? Toen was ik... 62. Ja. Bent u 62 jaar en al die tijd gezwegen? Maar wel grappig om te vertellen... ik vertel net die oude tante Beppie die mijn hand pakt en zei... het moet geheim blijven. Dat had ik al eerder gehoord. De opa en oma van mijn pleegmoederskant... daar hadden wij nooit contact mee. En toen ik 17 was... Toen werd het contact opnieuw opgepakt. Ik ging dus als zeventienjarige voor het eerst... naar wat ik dacht dat mijn grootouders waren. En dan heb je zo'n beeld in je hoofd, wat zullen die mensen dat leuk vinden? Hun kleinzoon. Het was helemaal niet leuk. Ik kreeg een hand, Oh, ben jij die jongen. Ja, dat zegt ook genoeg. Nu, nu, nu bent u een totaal ander iemand. Hoe ga je naar de toekomst in? Hoe, ik ben totaal niet de... iemand. Ik ben uh, heel mijn leven ontzettend nerveus geweest. Gespannen geweest. Uh, jarenlang depressief geweest. Suicidaal geweest. Ik ben nu een ander mens. Eindelijk voor het eerst rust in me. Dat meent u niet? Al die, al die, al die dingen zijn verdwenen met. Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb mijn identiteit. En uw vrouw? Ik kan dat leven hoe kijkt u er tegenaan? Mijn vrouw. Mijn vrouw moet eerst weer naar een andere naam. Ze heeft even gedacht als ze vreemd ging. Ik plaats van Klaas Joshua. Maar die, uh, die is heel blij voor mij. En is ook heel blij met de verandering van mij. Ja. Ik heb daar heel veel steun aan. Heeft het nog een speciale betekenis dat u die naam gekozen heeft? Vraagt John Bernard. Ja, dat heeft het. Uh, ik ben ervan uitgegaan dat de eerste kinderen zouden worden vernoemd naar de grootouders. Nou, mijn broertje David was vernoemd naar David Sanders, de grootvader. En dan zou ik vernoemd zijn naar Jors Horstendrijver. Hmm. Verder zit iedereen hier een beetje ademloos te luisteren. Oh, uh, nou, Bram ik, ik, ik werk al 30 jaar uh, in, bij jouw Maatschappelijk werk. En elke keer als ik een verhaal hoor... En ik, ik werk met dagelijks, elke uur van de dag werk ik eh, met, met oorlogsgetroffenen. 80% van de cliënten zijn oorlogsgetroffenen. En elke keer als ik het verhaal weer hoor, dan is dat zo ongelooflijk. Ja. Maar dit, dat iemand dus op zo'n laat te achter komt... dat hij dus is afgestaan en ook dat werk echt is opgegroeid... als zoon van andere ouders, hoor komt, je dat komt voor, vaker überhaupt voor? vaker? Niet zo ontzettend vaak, maar het komt vaker voor... Komt, uh, dit is wel een heel speciaal verhaal, omdat hier een officiële uh, afgifte is. Hè. De, de, er uh, zijn heel veel kinderen, er waren 2000 kinderen ondergedoken. Die zijn uh, bij verzetsouders terechtgekomen. Daar is na de oorlog een hele strijd over geweest. en uh, ja, die, die zijn later teruggekomen. Daar hebben we als Jots Maatschappelijk werk ook een hulpvleesprogramma op gedaan. Want met name wat, wat ik hier ook hoor, het zijn mensen die natuurlijk als kind zijn, zijn afgegeven. En die hebben problemen met hechting. Ze zijn afgegeven met identiteit, want ze hebben verschillende identiteiten. Daar hebben we in 92 een, een groot congres over gedaan... en daarna ook programma's. Uh, en er zijn ook een aantal ja die heel laat nog pas horen... Ja. Uh, dat, ze, dat ze een Joodse achtergrond ja. hebben. Ja, Bram Bakker, ik, ik, ik vroeg er even... Nou, ik kan natuurlijk niet laten, want jij als psychiater... Uh, Joshua zegt: ik, ik ineens valt alles op zijn plek. Ik ja. heb nergens meer last van. Nou, dat dan denk dat, ik. De, hoe kan dat? Uh, uh, hij gebruikt zelf de woorden depressief en suicidaal, maar dat relativeert gelijk het gewicht van de diagnose. Want dan kan je dan protocolair allemaal pillen in gaan pompen. Maar dit is natuurlijk wat een daaronder heel zit. Tot het moment dat je daar verbinding mee maakt, kan je iemand pillen voeren wat je wil, maar gebeurt er niks. En dit is natuurlijk een verhaal over. Dat er een bodem in iemands bestaan wordt ontdekt. waar die stevig op kan rusten. Ja, dit bewijst eigenlijk het verhaal uh, waar wij het over uh, gaan hebben. Uh, want Bram Bakker, deze maand verschijnt het lang verwachte het nieuwe handboek voor psychiatrie, de DSM-5. En nog voor de verschijning is er al veel beroering. Um, even bij het begin beginnen. Leg uit, wat is het DSM-5? Het DSM staat voor Diagnostic and Statistic Manual. En dan komt er achteraan of Mental Disorders. En we hadden de vierde editie sinds 1994. En er komt dus nu eindelijk, na bijna twintig jaar, een opvolger de DSM-5. Ja, er is veel kritiek. Uh, vorig jaar maakte dominee Gremdaad zich er ook al boos over een kind dat een beetje druk is papa wat is bij je papa ben je ben je, ben je, ben je, ben je daar wordt al gauw gezegd ah oh, het kind heeft adhd AD. AD, AD. hier pillen de jonge man die opgaat in zijn werk autistisch hier pillen de vrouw die een afspraak vergeet ADD. hier pillen de man die af en toe moe is me hier pillen Pille, pillen pillen pillen wordt je gewoon opgedrongen ja heeft hij gelijk nou, de, de tendens is er zeker. Het wetenschappelijk bewijs is er ook. Er worden veel te veel medicijnen gebruikt. En uh, heel veel van die medicijnen werken niet. hebben wel allerlei bijwerkingen en, en lossen niks op. Dus er is absoluut sprake van een verontrustende ontwikkeling al heel lang. En ook al in de DSM4-tijd. En de bedenkingen bij DSM5 gaan er vooral over dat... Uh, nee, een van de prominenten die aan DSM4 mee heeft gewerkt... Ellen Francis waarschuwt ervoor... het wordt alleen maar erger als we op deze lijn verder gaan. Ja, mijn grote vraag is gewoon dan toch meteen waarom, um, waarom is dat boek dan ooit geschreven? Nou, het boek is geschreven omdat je, zeg maar, vroeger, alleen al in Nederland, als een, als een psychiater in Groningen zei: meneer is depressief, en een psychiater in Berg op Zoom zei dat, dan moest je maar net een beetje weten waar die persoon was opgeleid en of ze het over dezelfde ziekteverschijnselen hadden. Dus er was helemaal geen uniformiteit. Dus het woord depressief, dat was voor iedereen wat anders. Nou, en DSM was om te beginnen een hulpje om daar meer eenduidigheid in te krijgen. Dus er gingen we afspraken maken van. als je dat en dat en dat hebt, dan ben je depressief. Maar, en vind je dat in principe goed? Nou, dat je in het begin leven we dat wel afspraken. voordelen op. Alleen de eerste beperking is onmiddellijk dat het een Amerikaans systeem is. En dat maar de vraag is in hoeverre wat in Amerika geldt ook bij ons geldt. En je moet je voorstellen: dit systeem wordt wereldwijd gehanteerd, tot in China aan toe. En de, de vraag of, of dat zo universeel toepasbaar is. Die, die, nou ja, ik denk het niet. Het nee, is een uitvinding, het is geen ontdekking. Maar als er dan dus al zoveel kritiek is op zo'n DSM-4... waarom is er dan een DSM-5? Waarin zelfs, geloof ik... wat ik heb begrepen, nu wordt beschreven... dat als kinderen vaker dan zoveel keer boos zijn... dan hebben ze ook een, een, een bepaalde aandoening. Ik bedoel... het. het het lijkt alleen maar verder te gaan op de lijn waar al zoveel kritiek op is. Ja, nee, van de Amerikaanse school van de jeugd heeft op dit moment 83% een DSM-diagnose. Dus 17% niet. Dus dan is de overgrote meerderheid inmiddels abnormaal. Dus dat kan niet. Dus we zijn doorgeschoten. En, hoe en dat... toch komt er zo'n DSM-5. Ja, en daar werken toch mensen aan mee die niet zelfachtelijk zijn, zullen we maar zeggen. Ja, nou, de DSM heeft vooral, denk ik, grote verdienst... als je wetenschappelijk onderzoek wil gaan doen. Want dan kun je, kun je afspreken, ik onderzoek 100 mensen... die aan die en die criteria voldoen. En de DSM wordt ook heel erg opgesteld door mensen uit de wetenschap. In de praktijk hebben wij helemaal niet behoefte... aan meer dan vijf of zes of tien diagnoses. Dus die 300 zoveel die er zijn... die heb ik in mijn dagelijks werk niet nodig. Maar ik, ben, ik zit niet in de wetenschap. Ja, maar wat, wat staat er nu bijvoorbeeld in DSM-5? Ik noemde net al die, die agressieve kinderen, dat klopt toch? Kinderen die... Ja, de impulsregulatieproblemen van kinderen... die, die je voor het overgrote deel waarschijnlijk kan toeschrijven... aan een andere manier van leven die we hebben. Ze bewegen minder en ze zitten meer op apparaten. Dat zijn echt de factoren die tot ander gedrag hebben geleid bij die kinderen. Dat wordt allemaal van een pathologisch label voorzien. En daarachter komt dan de... De medicijnfabrikant die daarvan profiteert. Maar ja. ook bij volwassenen: um, als je een beetje te lang verdrietig bent nadat je partner is overleden, dan moet je ook al heel snel aan de pillen. Ja, dat staat nu in die DSM. Ja. Ik bedoel, indirect. Dan, ja. heb je dus, uh, dan ben je gewoon depressief en daar zijn die pillen dan voor. Ja, gewoon depressief. Dep die, die categorie depressief, die wordt steeds groter. Dus dan zeggen ze mixed anxiety and depression. Dus je bent een beetje gespannen en angst, je bent een beetje somber. Nou, dan zit je in die nieuwe categorie. Dan doen we nog een onderzoekje naar, dan registreren we ons geneesmiddel op. En dan moet volgens iedereen die die diagnose stelt... volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging die pillen gaan voorschrijven. Dus je, ja. je, je wordt ook een beetje uh, erin geluisterd. Ja. John Bernhard? Wat hebben zorgverzekeringen hier nog mee te maken? Het klinkt mij als een verhaal van. Je kunt die pillen krijgen. als ja. je dat en dat hebt. Ah ja, dat, dat... En daar kun jij het wel eens helemaal niet mee eens zijn. Nee, maar dat, dat maakt het nog veel vervelender. De zorgverzekeraar dwingt mij om een DSM-diagnose te overleggen. waar ze een diagnose-behandelcombinatie wat ja, je zelf vaak totelijk. niet wil. Nee, ik wil, ik wil ook dat tussen de patiënt en mij is, wat hem ja. of haar mankeert. Want ja. dat is het beroepsgeheim, dat is de vertrouwelijkheid van de spreekkamer. Ik bespreek ja. dingen met patiënten die ze niet eens met hun eigen partner bespreken. En ondertussen ja. moet ik alles maar van die stickertjes plakken, ja. uitleveren aan de verzekeraar. <kuggen> het, het hele zorgstelsel daarop gefinancierd, terwijl het aantoonbaar een, een dus uitvinding jij, is. Dus jij hebt eigenlijk de P in op dat... Ja, en, en, en, en de overgrote meerderheid van de collega's op de werkvloer. Want het is niet uh, dwarsigheid van mij. Uh, Jim van Os, die een hele prominente Nederlandse hoogleraar ja. is, heeft dit ook al gezegd. En ja. Uh, wij worden er allemaal heel zuur van. Ja, ik kan me voorstellen. Maar jullie hoeven er daar toch ook niks mee? Of moet je er iets mee? Nou, ik zal een voorbeeld noemen van een kwaal die er niet in staat. En de verdenking dat hij er niet in staat... heeft ermee te maken dat er geen pillen voor zijn. Dat is, dat is seksverslaving. Dus mateloos porno kijken, dat komt veel voor. Dat weten we uit de praktijk. Maar het is geen DSM-diagnose. En er zijn ook geen pillen die er tegen helpen, gek genoeg. Dus het probleem bestaat. Maar daar een label op plakken waar je dan hulp aan kan hangen... Dat kan dan weer niet, dus ik moet dan een neplabel verzinnen... of een label wat er een beetje op lijkt. Maar nog veel erger, er wordt dan vervolgens ook geen goed onderzoek meer gedaan... naar dit nieuwe fenomeen. Want sinds iedereen porno in de huiskamer heeft als hij wil... is het aantal mensen wat daar geen maat mee kan houden... enorm toegenomen, geen DSM-diagnose, geen onderzoek, verloren categorie. Ja. Maar hoe, hoe kan dit gebeuren? Want dan, dit klinkt bijna alsof er in, in, in deze sector toch wel ja, een soort machtslobby uh, gaande is. Waar jullie allemaal als, als psychiaters uh, onder gebukt moeten gaan of zo? Nou, het vervelend is. Kijk, ze hebben bij de Dezember gezegd. We stellen alleen de symptomen vast en niet de oorzaken. Dus de, het verhaal van Joshua is een prachtige onderstreping daarvan. Uh, het, het relativeert niet. Het is heel absoluut en het houdt geen enkele rekening met de achtergronden van mensen. Als je een therapeut bent, een behandelaar, dan moet je alles met die achtergronden doen. Dus dat is mijlenver van elkaar verwijderd. En op de werkvloer is, is dit systeem ja, uh, een verzoeking. Ja, hoe moet het dan wel? Nou, we, we zouden met zes, zeven, acht hoofdcategorieën moeten gaan werken... en vervolgens de professionals weer de vrijheid geven... om in hun spreekkamer het op hun manier te doen. Met, met de eldere regels van niet met je vingers aan de patiënt zitten... geen pillen geven als het niet hoeft. Nou ja, eigenlijk gezond verstand. Ja, maar en doe je dat niet zelf nu al? Op die ja, manier? maar als ik iemand krijg die ik, die ik wil behandelen... En, en die past niet helemaal in een, in een DSM-plaatje... dan moet ik voor de verzekeraar toch iets verzinnen... wat ik erop kan plakken, omdat ik het anders niet goed krijg. Zo krom is het. Ja. Ja, ja. Um, snapt u dat, dat, dat hoor ik wel, het grote publiek cynisch wordt hierdoor? Over, ja, uh, ik ook. Ja. <laughs> <laughs> maar iedereen lijkt nu wel een probleem te hebben. We hebben dus eigenlijk allemaal iets. Ja, maar, kijk, niet het aantal diagnoses neemt toe, het aantal mensen met psychische problemen. er is een heel groot verschil tussen een psychisch probleem hebben, want dat hoort eigenlijk een beetje bij het leven, en een psychiatrische aandoening waar de pillen en de electroshocks en weet ik wat allemaal bij nodig zijn. En die bestaan, geloof me. En dat moet ook zo blijven dat dat op die manier wordt behandeld. Maar het, het pathologiseren van leed, dat is verschrikkelijk. Hoe Als je twee weken slecht slaapt nadat je partner is doodgaan... dan lijkt mij dat heel erg kort. En dat je dan, als het langer dan twee weken duurt... aan de pillen zou moeten, dat lijkt me rampzalig. Ja. Eens kijken wat onze dichter bij de dag daarover te zeggen heeft. Frits Kriens. Hallo. Um, wij. Altijd de oorlog weer, het houdt niet op. Vraagt dat Joshua Ossendrijver maar. Zijn leven als Klaas slecht ging op zijn kop. En ook Hans Vuistje is nog lang niet klaar met wat de Sjoerd deed. Ze zijn niet vrij zijn jorden. Weer haat voor nieuw gevaar. Hij wist graag wie of wat herdenken wij. En wordt mijn volk wel recht gedaan daarmee? Wat is nog de intentie van 4 mij? Wie leidt aan Roiko zat nu zonder twijfel? Graag veilig in een zeilbootje op zee. Hij vond de DSM 5 wel oké, okay, maar huilde om de dood door My First Rifle. Frits Kins, stadsdichter gemeente Leudal. Ja, bedankt, Frits. En we zetten het gedicht op onze website. Dit is de dag .nu. Ik bedank alle gasten van vandaag. Joshua, Ossendrijver, Bram Bakker... Hans Vuistje, John Bernard van Heymans, Willem Post en Rupert Blackman. En Radio 1 gaat door met Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Wie hebben jullie te gast? Elwin de Groot, en hij is eurozone-strateeg van de Rabobank. Eh, want de Europese bank die heeft de rente op de laagste stand ooit gezet. En dat allemaal in een poging om de zieltogende Europese economie te reanimeren. De vraag is natuurlijk, werkt het? In de Syrische stad Homs is het regeringsleger... zojuist een groot offensief begonnen tegen de rebellen. We praten met correspondent Remco Andersen. En in ons politieke vragenuur buigen onze wellicht lichte kringen... zich over de verhouding tussen de coalitiepartners... die stekelijker geworden is door de kwestie van strafbaarstelling illegale en de aankondiging van de Partij van de Arbeid... tegen proefboringen naar schaliegasten zullen stemmen. Eerst zouden ze nog voorstemmen. Tot zometeen in Villa Vepiro. Dit is Radio 1. E.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 De Europese Centrale Bank heeft de rente verder verlaagd. De rente gaat van 0,75 naar een half procent. is de laagste rente uit de geschiedenis van de ECB. Analisten en economen rekenden op een renteverlaging. De inflatie loopt terug en de kwakkelende economie kan een impuls goed gebruiken. En politieinspecteur inspecteur Derk is nu ook in Duitsland in de ban. De omroep ZDF, die de tv-serie Dirk produceerde en uitzond, wil geen herhalingen meer laten zien. In Nederland besloot Omroep Max eerder al om Dirk van de baas te halen. TV-serie kwam in opspraak door de onthulling vorige week... dat hoofdrolspeler Horst Tappert zich in 1943 vrijwillig had gemeld bij de Waffen-SS. En dat waren de hoofdpunten. Voor de situatie op de weg gaan we naar Jolanda van der Velde van de ANWB. Twee files, eentje bij Amsterdam op de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Voor de Koentunnel 3 kilometer. En bij Rotterdam op de A16, na een aanrijding van Rotterdam naar Breda. Bij knopen Klaverpolder 2 kilometer, daar is de linkerrijsschok dicht. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. In ons politieke panel praten wij na vier uur over het nu en dan opmerkelijke optreden van Kamervoorzitter Anouska van Miltenburg. En over de spagaat waarin Diederik Samson zich bevindt. Hoe slaat hij een brug tussen de wil van zijn achterban en de afspraak met de VVD over het strafbaar stellen van de illegaliteit. Stel je voor dat de rente niet heel laag of misschien zelfs op nul staat, maar dat die negatief wordt. Dat jij de bankrente moet gaan betalen voor je spaarrekening. Elwin de Groot van de Rabobank vertelt ons over voor- en nadelen van zo'n situatie. Uw reacties zijn welkom via de site vilavpro.nl. Dit is tot half vijf, Villa VPRO. In Syrië is het regeringsleger een offensief begonnen tegen de rebellen in de stad Homs. De stad is van strategisch belang voor Assad en tot nu toe voor een groot deel in handen van de opstandelingen. Aan de telefoon, correspondent Remco Anders in Libanon. Hij is net terug uit Syrië. Remco, wat hoor jij over dit offensief? Ik hoor dat uh, de troepen van het regime en uh, paramilitaire milities, volgens activisten met steun van de Libanese groep Hezbollah, en, uh, een cruciaal beschik in het centrum van Homs ontzingeld hebben en daar dit met nog strijd leveren met rebellen. Wat is daar zo cruciaal aan dat centrum van Homs? Nou, in het centrum van Homs liggen een aantal buurten die al uh, ruim een jaar handen van rebellen zijn, waaronder het grootste deel van de oude stad, mm -hmm. uh, waar volgens een voorname activistengroep uh, 800 families al een jaar vastzitten. En um, als uh, de troepen van het regime de buurt waarin ze nu zeggen: de buurt die Badi Saïa in handen krijgen. dan wordt die oude stad eigenlijk afgesloten van de rest van de stad. En dan zouden ze daar naar binnen kunnen trekken. En dat kan dan nog eens heel bloedig worden. Ja. Zeg, uh, heb je enig idee van de grootte van de troepenmacht die Assad ingezet heeft? Dat is niet helemaal duidelijk. Maar wat wel steeds duidelijker wordt, is dat um, er een verandering in de strategie aan de gang is. Um, sorry, conflict... zeg het nog één keer. Een verandering in strategie. Het ja. regime concentreert zich steeds meer op de grote steden in het westen van het land. Damascus, Homs, Aleppo en de kustregio. En de kustregio is waar een meerderheid Alawite is. De klem waar het regime afkomstig is. En daar zit een natuurlijke achterban. En Homs ligt op het kruispunt van uh, wegen die in de noord- en zuid lopen. Dus Homs is een heel belangrijk strategisch punt. En ook de Libanese groep Hezbollah, die uh, wil graag dat de regio rond Homs en handen van het regime blijft. Want zo kunnen zij in de toekomst uh, uh, aanvoerlijnen met uh, Syrië in stand houden. Dus dat betekent dat het Hezbollah-strijders erbij betrokken zijn en dat het regime uh, een groot deel van haar troepenmacht richting Homs stuurt. En is vastgesloten het... is om die plaatsen in te nemen. Is er een reden waarom dat offensief zich juist nu afspeelt? Heeft er zich iets voorgedaan, of is dit gewoon iets waarvan je denkt dat dat had elke dag kunnen gebeuren? Nee, dat is, echt, dat is echt de trend van de afgelopen weken. Uh, Waaronder precies gebeurd is. Het regime heeft zo duidelijk even op zijn hoofd Dat En gedacht: als wij zo doorgaan het ogen van het land al die kleine brandjes proberen te blussen. dan verliezen we het. En ze hebben een strategie aangepast. En de afgelopen weken zie je uh, grote campagnes in de buitenwijken van Damascus. Grote campagnes in de buitenwijken van Aleppo. En nu dus ook een grote campagne in Homs. En dat zijn allemaal plaatsen in, uh, in het westen, het noordwesten van uh, Syrië. Ja. En dat is waar de gezin zich nu op concentreert. En ja. Holmes, ja, Holmes is, is een logisch gevolg van die trend. Want het is een cruciale plaats die op een uh, knooppunt van allerlei lijnen ligt. Er is de laatste tijd veel te doen over uh, mogelijke uh, aanvallen met chemische wapens door het uh, leger van Assad. Hoor jij daar iets over? Gasaanvallen bijvoorbeeld? Nou, niet vandaag, maar wel de afgelopen dagen toch weer steeds in geruchten dat op kleine schaal uh, uh, chemische wapens worden gebruikt. En op kleine schaal betekent enkele doden. En um, dit zou best een rol kunnen spelen, want volgens sommige uh, waarnemers is het regime gewoon een testen hoe uh, de rest van de internationale gemeenschap daarop reageert. Ja. We gebruiken nu de gasten, dan moet je daar en nu eens doen we daar een bloedbad aan en niemand die doet wat, ondanks alle beloftes. Dus er is wel een. Het ja, wordt wel duidelijk dat het regime zich de afgelopen weken steeds sterker voelt om het geweldig op te voeren, want uh, niemand doet zowat. Ja. En dat, uh, ja, dat voorspelt weinig goed voor de toekomst en helemaal weinig goed voor de inwoners van Hans. Die Zeker de hoeders van de revolutie zijn geweest de afgelopen anderhalf jaar. Ja. Euh, zet hij ook zijn luchtmacht in? Ja, ik heb net vijf minuten geleden gesproken met iemand die heel dicht buiten het schrik zit... en die zegt dat er um, uh, uh, is, dat er met artillerie geschoten wordt... En hij zegt ook dat het bommen vallen. Maar het was me niet helemaal duidelijk of het van een luchtmacht is. Maar eerder hebben wij grote operaties wel gezien. dat er vliegtuigen en daar helikopters inzet. Dus uh, ik denk dat dat de hand ook in de verwachting is. Als uh, de troepen van Assad deze slag uh, binnenhalen, als zij dit redden... denk je dan dat dit een beslissende slag is? Een soort Stalingraad van Syrië? Nee, want wij, wij hebben het in het verleden ook gezien. Iedere keer als een regime een, een plek inneemt... Het het kan niet 24 uur per dag voor de, voor de, voor de, in de nabije toekomst op ieder straat ook een militair neerzetten. Dus ze nemen zo'n gebied in, de rebellen trekken zich terug en uh, hergroeperen zich. En gaan dan vervolgens een paar dagen later of een paar weken later gaan ze verder met troepen aanvallen. Het is een beetje het is een, een mollen meppen, zeg maar. een spelletje op de En Ze komt er ergens een opstand naar boven, het regime slaat niet neer, verplaatst aan troepen. En even later komen ze een opstand ergens anders. in een ander deel van de stad of een ander deel van het platteland rondom die stad ja. weer uh, naar boven. Dus het, zal, uh, het blijft vechten. Betekent het wel een verstelling in de oorlog, denk je? Ja, nou ja, goed, als het regime is die, die strategie voortzet... waarbij het troepen echt concentreren op een beperkt aantal plekken... Ja. en nu dus ook steeds meer steun krijgt van Hezbollah... en Hezbollah moet je niet onderschatten. Je hebt duizenden hele kapale strijders... die uh, jarenlang ervaring hebben in guerrillaoorlogen. Uh, in oorlogen ja, Als die het gezien daarbij staan, een paar kilometer van de Libanese grens... dan kan het een aardige boost geven, ja. en, uh, en dat versteekt ook een sectarische element. Hezbollah is een Shiitische beweging. Het regime wordt gedomineerd door een klem van de islam... En Homs is een niks stad, maar de meeste rebellen zijn soeliten. Ja. Dus uh, in het verleden hebben we ook wat sectarisch geweld gezien. En nu is er veel van die soelitische inwoners... dat die paramilitaire milities, die ook vaak uit de uh, religieuze minderheden bestaan... De, de Libanese groep Hezbollah met het troepen van het regime... daar doekwaarden uh, ja, gaan aanrichten onder opstandige buurten. Ja. En dat, uh, ja, dat is heel eng. Oké, okay, Remco Anders, een correspondent in Libanon en Syrië. Dank je wel en hou je haaks. Graag gedaan.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 En vandaag is Metropolis op de Balkan. Daar is het schoonheidsideaal verre van ideaal, volgens een bekende Servische kunstenaar. We zijn hier in uh, Cultuurly Center Kraat. een cultuurcentrum. De plek waar uh, kunstenaar en fotograaf Milos Gazdic regelmatig geëxposeerd. Milos is een kunstfotograaf die speelt met het beeld en het imago van schoonheid op de Balkan. En we gaan even naar zijn meest recente werk met de titel Beauty is a Beast. I've uh, took a few pigheads, porkheads, En. heads, and uh, did uh, makeup with my makeup artist on them and uh, shot an editorial with overmade made up uh, pig heads. We zien een aantal dode varkenskoppen, stuk voor stuk vol gesmeerd met make-up. Nepwimpers, wenkbrauwlijntjes. Het ziet er behoorlijk onsmakelijk uit. Je kunt make-up to een pig it Het blijft nog steeds een pig. Nu zijn het niet alleen varkens die je fotografeert, Miloš. Je krijgt ook veel echte vrouwen voor je lens. Wat zie je hier in Servië? Wat is het schoonheidsideaal hier? women zijn Slavic. Elongated, tall, uh, you know, nicely built uh, with nice features and all this, attractive in a way. Are for sure belonging to one of the ten best looking nations in the world. Ja, zegt die Servische vrouwen horen absoluut bij de mooisten ter wereld. Maar het probleem is, ze vernietigen zichzelf. Oh. These women are destroying themselves by the way they look. You know, they are overdressed, they are... Uh, Basically, half of them plastic uh, surgeries you know for no reason met te veel plastische chirurgie te veel make-up schaars gekleed ze slaan de plank volkomen mis you know in Servië worden dit soort vrouwen turbovolk dames genoemd als je het woord turbovolk zegt weet iedereen precies wat je bedoelt het is een muziekstijl geboren in de jaren negentig, met bijbehorend modebeeld, en dat klinkt in muziek ongeveer zo. En juist de jaren negentig zijn zo belangrijk geweest voor het verval van de smaak, zoals Miloš het noemt. I grew up before the crisis hit. Serbian girls, let's say early negentig. were uh... As cool as Dutch, probably even cooler, you know? Eerder waren Servische vrouwen net zo cool als Nederlandse vrouwen. There, there was lots of culture here. There was uh, lots of uh, movements, art. Maar toen begon de ellende. Men raakte volledig geïsoleerd van de rest van de wereld. Uh, then uh, came all these wars and you know troubles. Serbia was all these years under economical sanctions. And uh, these girls. Uh, didn't get any influence from anywhere else except from five of the highly paid government supported uh, you know folk singers that uh, been overdone that uh, were totally fake En die jonge opgroeiende meisjes konden zich alleen maar storten op een aantal grote Servische turbo folk artiesten and that created this trashy image you know dat young girls we are, you know following. That. Inmiddels is Servië natuurlijk lang zo geïsoleerd niet meer. Maar de populariteit van Turbo Volk blijft groot en die schaars geklede opgepompte vrouwen zie je nog steeds in het uh, in het straatbeeld. You know, it will take quite a long time like it took 15 20 years to destroy the image of a cool Belgrade girl, you know, we have to Go back 20 years, you know, in reverse. We moeten eigenlijk weer 20 jaar terug in de tijd gaan om dit te veranderen, eh, zegt Milos. Bring back these girls, you know, back to life. Maar voorlopig blijven deze klanken nog wel even in de mode. Dat was een bijdrage van Mitra Nazar. En volgende week duikt Metropolis wereldwijd in het rioleringsnetwerk. Zo. ja. Daar hebben we geen fragment van, hè? Nee. nee. nee. Uh, de Europese Centrale Bank kondigde zojuist aan dat zij de rente verlaagd heeft. Bij ons in de studio Elwin de Groot. Hij is eurozone stratege van de Rabobank. Welkom. Uh, je hebt op ons verzoek geluisterd naar de, nou op, ook op eigen verzoek... en op eigen <lacht> behoefte, naar de persconferentie van directeur... van de Europese Centrale Bank Draghi. Uh, wat zei hij allemaal? Nou, hij zei een heleboel, zoals hij uh, wel vaker placht te doen. Maar waren eigenlijk drie, drie belangrijke dingen die, uh, en beslissingen... die de ECB uh, heeft genomen. De eerste, en dat was eigenlijk ook wel wat we een beetje hadden verwacht... dat ze de rente hebben verlaagd. In dit geval de herfinancieringsrente met name. Dat is het tarief waarop de banken als waren elke week geld bij de ECB lenen. Dat hebben ze van 0,75 procent teruggebracht naar 0,5 procent. Dat lijkt een schijntje. Dat is op zich niet zo heel veel. En het was natuurlijk al heel erg laag. Maar goed, mm -hmm. alle beetjes helpen. Um, dat was eigenlijk de eerste belangrijke beslissing. Uh, en die hadden we nogmaals wel verwacht. Uh, de tweede beslissing uh, is eigenlijk een beetje om... om die eerste beslissing wat meer kracht te geven. Namelijk, de ECB heeft gezegd dat ze de liquiditeit... die zij aan, aan de banken verstrekt... Uh, dat ze dat tot in ieder geval medio 2014 zal blijven verstrekken. Zoals wat dat is nu dat? Doen. Gewoon baargeld? Uh, tegen gunstige voorwaarden? Ja, tegen uh, wat, wat, er nu eigenlijk, uh, wat de ECB eigenlijk sinds de, sinds de crisis al doet... is dat als de ECB, als de banken... Uh, liquiditeit nodig hebben bij de ECB, dan kunnen ze dat Dat verzoeken is gewoon geld, die... hè? Dat is gewoon ja, lopend geld. geld. Ja, ja. Ja. Uh, dan kunnen ze dat krijgen. En daar hoeven ze niet tegen elkaar op te bieden. He? Dus uh, hoeveel je wilt, zoveel kun je krijgen. Hm. Nou, dat systeem, uh, dus tegen een vast tarief, en uh, uh, zoveel als je wilt, dat willen ze handhaven tot in ieder geval. Nog een medio jaar? Nog een jaar. Ja. En dat, dus dit, dit schuiven ze voortdurend voor zich uit. Dus je besluit uh, om, om weer terug ja. te gaan naar het normale hm. liquiditeitsverstrekkingssysteem. Uh, maar zolang ze dit handhaven, de, zorg je er eigenlijk voor dat die geldmarktrentes heel erg laag blijven. En dat het, de beleidstarieven, zoals de ECB die hanteert, ook zo maximaal worden doorgegeven naar de okay, geldmarkt. Dit moet wat rust en wat vertrouwen geven banken. Jullie kunnen aan je geld komen op een goedkope manier. Er dat is weten altijd ze dan liquiditeit dan voor het bedrag, voor, voor het tarief wat de ja. ECB... Uh, op dit moment hanteert. Dat, dat moet rust brengen. Dat, het is een psychologisch ja. instrument eigenlijk. Precies. En dan het derde? Ja, de derde is, uh, is het meest vage plan. Uh, eerlijk gezegd heel erg niet concreet. Maar de ECB is aan, aan het onderzoeken... Uh, of ze de kredietverlening kunnen stimuleren... Uh, door middel van uh, de mogelijkheid creëren... om uh, leningen die, die, die, die banken hebben verstrekt aan, aan bedrijven om die leningen die ze op de balansen hebben, om die te gaan verpakken. Oh, uh, ik schrik door nu al verpakken. Ja, ja. Ja, enge producten. D nou, daar zijn ze zich dus van bewust. Hè. Dus vandaar dat dit nog een heel vaag plan is. Uh, maar om die mogelijkheid te, te gaan bekijken, uh, om, om dat te verpakken... dat doen ze samen met de Europese investeringsbank... Uh, en ja, op termijn, om te kijken of ze dat misschien zelfs zouden kunnen kopen. Maar daar was die nog maar hij nog vager over. verpakken, wat hij bedoel je met verpakken? Nou, wat je dan feitelijk doet is dat je de, de leningen die, zijn, die, die, die worden verstrekt aan bedrijven... dat je daar, dat, je dat uh, verpakt in, een, in, een, uh, in iets wat, wat verhandelbaar wordt. Je dat bedoelt dat het aantrekkelijker dat moet worden leningen... voor banken... om die leningen aan bedrijven te geven. Precies, dat, dat is dan uiteindelijk het doel wat je wilt bereiken. Want als je die leningen verpakt... En kunt doorverkopen naar andere partijen, naar investeerders. Die mm -hmm. misschien wel heel graag willen investeren in bedrijven, maar niet in een enkel bedrijf. maar liever in een, in, in een gezamenlijke hoeveelheid leningen. omdat dat, dat geeft toch een soort. Uh, uh, uh, dat verkleint het risico als het ware om, om daarin te investeren. En, en uh, je kunt dan denken aan, aan investeerders als pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen. Um, die willen wellicht wel in dat papier investeren... zijn misschien huiverig om in banken te investeren... maar mm -hmm. willen wel in dat papier investeren. Dus dan toch... creëer je daar een markt voor... zoals dat in Amerika al heel gebruikelijk is. Hè? Want hij legt nog wel eens de, de, ver, de vergelijking met Amerika... Uh, en daarmee creëer je dan een soort markt, en dat zou het ook aantrekkelijker maken om leningen te gaan meer leningen te verstrekken aan, aan bedrijven en gezinnen. Nou, het is zo dat dus, uh, drie dingen, drie uh, voorstellen, waarvan één, zo vaag zoals jij het ja. nu uitlegt. Er gaat <laughs> iets verpakt worden, zodat het aantrekkelijker wordt voor de bank om geld uit te lenen aan, ja. aan uh, bedrijven. Um, wat merken wij van deze wij gewoon als consument, van deze renteverlaging? Um, nou, ik denk, denk dat het effect uh, vrij beperkt is. Maar het is wel zo dat wat we in de afgelopen tijd hebben gezien... is dat uh, uh, de geldmarktrentes... Uh, kijk, de geldmarktrentes zijn natuurlijk uiteindelijk afhankelijk van, van de ECB-tarieven. En als die ECB-tarieven omlaag gaan... gaan de geldmarktrentes ook nog wat omlaag. Uh, dat vertaalt zich uiteindelijk ook door naar lagere rentes... Uh, op hypotheken Op hypotheken, uh, maar ook op deposito's. Hè? Dat werkt Just, natuurlijk naar beide kanten toe. Dat je ook minder, minder rente krijgt voor je spaargeld? Ja. Maar die doorwerking naar die hypotheken, daar hebben we tot nu toe nog nooit zo heel erg veel van gemerkt. N nou, dat is niet, niet helemaal waar, maar uh, uh, uh, dat is beperkt doorgegeven, dat klopt. Hè? Dus dat, dat, dat, mm. wat ze noemen het transmissiemechanisme, dat, uh, dat is, functioneert niet zo, misschien zoals het zou moeten... Uh, daar moet ook bij gezegd worden, uh, die relatie is natuurlijk ook niet heel direct. Hè, want uh, de, de, de liquiditeit die, die banken van, van de ECB krijgen, hè, dat is relatief korte liquiditeit. En dat, dat zegt niet noodzakelijkerwijs... dus hypotheken dat ze, gaan over 30 jaar of zo. Bijvoorbeeld. Ja. Hè, dus ook als je kijkt naar de, de rentetarieven die Europese banken uh, uh, op, uh, op, op hypothecaire leningen... of op uh, leningen aan bedrijfsleven uh, geven, ja, dat... dat Komt langzaam naar beneden. Dat is een veel stroperiger proces. Precies. Ja, maar Waar, het, het ja. is nog steeds aan de gang. En die renteverlaging stimuleert dat dus wel. Dus er ja. zit wel een soort. Uh, een, een voorzichtig stimulerend effect aan. Ja. Waar we het uiteindelijk toch het meest van moeten hebben, lijkt mij. is het uh, stimuleren van de bedrijvigheid. Dus dat uh, banken inderdaad zich gestimuleerd voelen. en zich veilig voelen om kredieten te verlenen aan bedrijven. die dan vervolgens. af einde. Komt de steelbal, die gaat dan rollen. Mag je hopen. Nu is het zo dat. Diezelfde bank die zet dat in werking. En een van zijn bestuurders van de ECB, Jorke Amoessen... die waarschuwde vorige week dat bedrijven niet profiteren van de lage rente. Hij denkt dat banken de winst voor zichzelf houden. Dus ze gaan iets in gang zetten waarvan hij zelf zegt: ja, het zal toch wel niet werken. Een beetje vreemd. Ja, het is, het is natuurlijk heel, heel complex. Hè? Want uh, de ECB uh, is natuurlijk ook een partij die, die er uh, heel lang op hamert... Hè? Dat, dat, dat banken gezonder moeten worden. Ja. Ja, hoe word je gezonder? Onder andere door je kapitaal te versterken. Nou, sommige banken uh, kunnen kapitaal versterken... door op de kapitaalmarkt uh, op te ja. halen. Uh, maar banken moeten het voor een deel ook hebben... door winst op te potten en daar hun kapitaalstructuur mee te versterken. Ja. Dus in die zin heeft de ECB er ook belang bij... dat, dat het bankensysteem sterker wordt. Ja. Door, maar eh, eh, per saldo, nee. denk jij dat dit gaat werken? Gaat hier de bedrijvigheid mee op gang komen? Ik, ik denk dat, het, dat, dat de ECB hier toch wat dat betreft een beetje tegen de muur aanloopt. En dat, dat weet je, alle beetjes helpen. Maar het, het moet niet alleen van de ECB komen en ook niet alleen van de banken. Het is een, wat dat betreft een veel complexer geheel. Waar nog geheel. meer van dan? Nou, ik denk, um, er is nu nog een ander uh, laten we zeggen kanaal... Uh, wat we ook niet uit het oog moeten verliezen. En daar heeft de ECB wel degelijk invloed op. En dat is het vertrouwen, je noemde het al een beetje... maar ik zou het nog een stap verder willen zetten. De financiële markten, uh, aandelenkoersen, mm. uh, de, de rentes in, in de kapitaalmarkten. Wat we wel degelijk zien, is dat uh, uh, in het afgelopen jaar... De, de aandelenkoersen toch aanzienlijk zijn gestegen. Ja. Uh, mm. de, de rentes in de kapitaalmarkten zijn gedaald. Ook de risicopremies in de kapitaalmarkt zijn gedaald. Uh, dat heeft uiteindelijk ook positieve gevolgen voor huishoudens, eh, in feite gaan mensen zich rijker voelen. En dat gaat zich op termijn, kan dat zich ook vertalen in meer consumptie. Dus wat ik bedoel, de ECB moet ook proberen... om de vraagkant van de economie te stimuleren. Dus de vraag naar consumptiegoederen, de vraag naar investeringen... Eh, moeten investeringen van bedrijven weer, weer eh, aanwakkeren... Uh, het, het ligt niet alleen maar aan het aanbod van leningen. Oké. Okay. Um, het is zo dat uh, mevrouw Lagarde van het IMF ook al had gezegd... de ECB moet absoluut die rente verlagen. Hebben ze nu ook gedaan. Glaas Knot van de Nederlandse Bank heeft toen gezegd... ja, dat moeten ze zeker, maar dat kunnen ze nog maar één keer. Want dan zitten we namelijk ongeveer op nul. Ook de ECB heeft niet zoveel ruimte meer om de rente te verlagen. Behalve dan, en er is een school die zegt... dat is helemaal niet zo gek om dat te doen. Als je onder nul gaat met de rente... En je dus met een negatieve rente gaat rekenen. Wat zou daar het voordeel van kunnen zijn? Ja. Uh, nou, in eerste, uh, ik, ik zou in ieder geval uh, willen benadrukken dat dat uh, uh, tot nu toe uh, maar heel beperkt is is voorgekomen in de wereld. Uh, het is natuurlijk ook. Het zou een absurd idee zijn als uh, banken moeten gaan betalen. Uh, sorry, uh, geld erop toekrijgen als ze van de ECB lezen. In Zwitserland dus gebeurt het. Nou, het is uh, in, in, in, in, in zoverre, uh, het klopt, in, in Denemarken zijn de rentes ook negatief. Uh, hoe, de, hoe de ECB dat zou kunnen bereiken is door het zogenaamde depositotarief... wat ze nu hanteren, om mm -hmm. dat negatief te maken. En dat betekent dat feitelijk dat als, een, uh, als banken veel aan liquiditeit hebben... en stallen bij de ECB, dan... Uh, moeten ze daarvoor betalen, ja. hè? in plaats van dat ze er nog een vergoeding op krijgen. Nu krijgen ze daar geen vergoeding op, maar dat zou je natuurlijk ook negatief maken. Het gevolg daarvan zou zijn dat de, als ze hiertoe zouden besluiten... Mm -hmm. dus dat negatieve depositotarief... dan zou uh, uh, ja, bij de banken onderling natuurlijk ook een, een, een soort wetloop komen... Uh, en dan gaan ze elkaar negatieve rentes hanteren... Dat heeft natuurlijk een drukkende werking ook weer op die geldmarktrentes. En dan kun je op een gegeven moment natuurlijk in een situatie komen... als we dat maar ver genoeg door zouden trekken... dat inderdaad geldmarktrentes echt negatief worden. En misschien ook wel kapitaalmarktrentes. Voor de spaarder gewoon? Nou, dat, of niet? Of gaat dat te ver? Is. Ik denk dat dat een stap te ver is. Ik denk niet dat uh, uh, dat, dat in de praktijk uh, uitvoerbaar is. Dus uiteindelijk gaat dat waarschijnlijk negatieve gevolgen hebben... voor. Maar de winstgevendheid van het van, van bankwezen in het algemeen. Um, ja, maar even is... eventjes, de, uh, stel dat dat wel zo gebeurt. Ja. He, in Denemarken gebeurt het, in Zwitserland uh, gebeurt het. Daar is het heel ja. vrij normaal. Stel dat het in Nederland ook gebeurt. Is er dan sprake van wederkerigheid? Met, name, met andere woorden, als ik geld van een bank leent, leen... dan betaalt die bank mij? <laughs> nou, ik denk dat het zover uh, nooit zal komen, omdat uh, de, uh, de banken... Zoals ik al zei, als ze van de ECB lenen... altijd daarvoor zullen moeten betalen. Hmm. Dus dat zal niet veranderen, dat principe. Uh, het is meer het terugstallen van dat geld. Hè. Dus uh, het gaat natuurlijk niet zo zijn dat je moet betalen... Om, om, om, uh, uh, of dat je geld toekrijgt om, om, om geld te lenen. Dat zou een hele rare situatie zijn. Maar zou het zijn. een instrument zijn om, wat je van alle kanten hoort... Iedereen blijft op zijn geld zitten. Ook de banken, daartoe gedwongen enigszins... omdat ze een buffer moeten maken, maar toch... ze zitten maar allemaal op te potten. Als het nou duur wordt om je geld weg te zetten... dus je daarvoor moet betalen... zouden mensen dan en banken ook niet gaan zeggen... we laten dat geld lekker rollen, we gaan veel besteden. Nou, het, het wordt wel als een argument aangevoerd... dat ja. dat uh, een soort van. Maar geloof jij erin? Geloof uh, jij ik er geloof in? er zelf niet zo in, omdat... Nee, omdat de, de indruk al. Uh, omdat om, om we gaan het dan toch hebben over hele beperkte negatieve rentes... Ja. Uh, want ook in Denemarken hè, was het uh, min uh, 25 basispunt, min 0,25 procent. Uh, en dat was vooral met als reden om, om de munt te beïnvloeden. Niet eens zozeer uh, uh, het, het kredietverleningsgedrag. Ik, ik, ik heb toch het idee dat dat niet echt de De, uh, de, de manier is om is die, dat te stimuleren? Uh, nee, nee, omdat dan moet je eigenlijk gaan kijken waarom gaat die kredietverlening... in sommige landen, want het, het, het, hier gaat het met name over landen als Spanje en Italië... waar, het, waar die kredietverlening echt, echt stokt. Uh, waarom gaan die kredieten niet naar, naar bedrijven en gezinnen... Uh, en dan zie je toch vooral dat dat, dat komt omdat, omdat de kredietkwaliteit gewoon omlaag gaat. Hè? Mm -hmm. Banken zijn voorzichtig omdat ze zien dat er veel faillissementen plaatsvinden. Ze zijn onzeker over de economische toestand. Ja. Um, je, moet, je wilt natuurlijk ook niet een situatie creëren dat we nu geld gaan lenen aan ongezonde bedrijven ongezonde sectoren. Nee, dus zoals we dus dat al eens eerder gedaan hebben. Ja, ja. Maar uh, even over de effecten. Hè. We hebben een paar voorbeelden, Zwitserland en de Denemarken. Wat zijn daar ja. de macro-effecten van een negatieve rente? Nou, die zijn, die zijn er eigenlijk vrij beperkt geweest. Maar dat, dat komt ook omdat, omdat die landen... maar ja, hele geringe negatieve rentes hebben gehanteerd En mm. uh, die waren vooral bedoeld om, om uh, de munt... als het ware wat te laten afzwakken ten opzichte van uh, andere munten... Uh, en die had, dus de effecten daar op de kredietverlening uh, volgens mij zijn die zeer, zeer gering geweest. Hm. Nou deze, deze uh, dus onder nul moeten we niet gaan als we u zo horen, daar gelooft u niet zo in in ja. het hanteren van die negatieve rente de rente is historisch laag nu 0,5 ja. en Bent u het eens met iemand als Weder van Wijnberg? Hoorden we dat vanochtend op de radio zeggen. Econom. Andere economen die zeggen ook... ja, dit is een instrument wat de ECB zeker moet hanteren. Maar het helpt alleen als daardoor de banken ook inderdaad weer het lef tonen. En het feit dat zij zo goedkoop het geld kunnen lenen... dat ze dat ook door laten werken naar de bedrijven en de consumenten. Anders heeft dit geen zin. Ja, ten dele mee eens. Uh, maar nogmaals, ook, laten we ook het, het, het uh, effect van... Uh, de uh, financiële markten niet helemaal uitschakelen. Hè. Dus stijgende uh, aandelenkoersen en dergelijke... die uh, een, een stukje vertrouwen wekken. Dat, dat effect moet je daar even los van zien. Maar toch, want maar we hebben toch, niet zoveel uh, tijd meer... dit ja. douceurtje voor de banken... <laughs> Zou de, zouden de banken enigszins ook mee moeten laten voelen aan het bedrijfsleven en eventueel zelfs aan de consument? Nou, maar ik denk ook, ik denk ook zonder meer dat, dat we zullen zien dat, dat deze maatregel uh, ertoe leidt dat, dat de, de, de rentes in, in de hele eurozone weer een klein beetje naar beneden gaan. Goed, ja. laten we het hopen. Elwin de Groot Dank van de Rabobank, heel hartelijk bedankt. Duidelijke uitleg. De Villa is uh, zometeen na het nieuws bij u terug.